Ger met het NOS-journaal. Het antivirus nuert zijn belangrijkste activiteiten verhuisd van Rusland naar Zwitserland. Het bedrijf denkt op de nieuwe standplaats de betrouwbaarheid van zijn producten beter te kunnen waarborgen. Maar minister Grapperhaus zegt dat de verhuizing voor Nederland niet uitmaakt. Het bedrijf valt onder de Russische wetgeving, die het bedrijf verplicht de Russische inlichtingendiensten te ondersteunen, en dat blijft zo volgens Grapperhaus.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 na een melding van een vrachtwagenchauffeur. Hij had het vermoeden dat de drugs waren verstopt in zijn vrachtwagen. Op een verborgen plek in de wagen zijn vervolgens... tientallen kilo's cocaïne gevonden, zegt de politie. Het onderzoek leidde vervolgens naar de verdachten... die vanochtend zijn opgepakt. Het weer, eerst zonnig, geleidelijk stapelwolken en ook wolkenvelden... blijft overwegend droog en het wordt 22 tot 25 graden. Morgen in het binnenland eh, wordt bui geregen. Het wordt dan 16 graden in het noordwesten tot 22 in Limburg...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 Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Zo, hè, hè. Jongen, jongen, nou even op paden kom, hoor. Nee. Het is een mooie dag, de zon schijnt, de lucht is blauw en het is een zootje oh. <nus> Nou. <tus> <tus> het is mooi, ik weer even. Een dikke 20 minuten vertraging vanmorgen. Lekker hoor. Alles bij elkaar. Nou wordt mooi weer ook nog een reden tot vertraging, ze. Jongen, jongen, jonge. Ja, dat is niet te geloven. Geen blaadjes, geen storm, geen onweer. Mooi weer. Dan wordt het heel te dan Smelten ze. <laughs> maar goed, ik ben er. Het scheelt weer. De bus was wel op tijd. Ja. En gelukkig niet zo vol, want het gaat ook weer. Normaal is daar nou zo'n, nou ja, iedereen moet weer werken en naar school ja, Normaal Ja, dus het is in. afgelopen met de meivakantie. Ja, gelukkig wel. We <laughs> weer een beetje ruimte in de bus. <laughs> Goedemiddag allemaal. Bepp is er ook weer, wat een gezelligheid. Goedemiddag allemaal. Ja, leuk dat je er bent. Ja, ik vind het zelf ook weer gezellig. Ja, leuk hè? Zo fijn weer allemaal. In onze allemaal. zonnige ruimte. In onze zonnige, koele ruimte. Ja, die bus was ook lekker. Lekker airconditioned en zo. Alleen, het is jammer dat je er dan uit Dan krijg je we weer een... Uh... Maar ja, het is lekker weer buiten. Dus niet zeuren, morgen is het weer anders, geloof ik. Ik ga het gaat allemaal vertellen na nou half één. We zullen het allemaal horen. Goed, we hebben diverse artiesten in het licht vandaag. Heel gevarieerd, mag ik wel stellen. Zit uh, in tijdspannen. Nou, ik denk dat er zo'n uh, 60 jaar tussen zit... De oudste en de nieuwste. Nou, dat kan je nagaan. Dus het is weer uh, dikke pret vandaag. En we hebben natuurlijk de bioscoopagenda. We hebben natuurlijk ook nog een keer het recept straks om kwart over één. Dat komt ook allemaal goed. En het regio-nieuws om half één en half twee. Ja. Dus we gaan maar uh, beginnen. Artiest in het licht. Nou, deze kennen we allemaal, hè? Ja. Oh. Hij is jarig vandaag. Ik wou het even hebben. Oh ja. <laughs> Trimi Lopez. Lopez. In het jaar 1963, toen uh, dit singeltje uitkwam en uh, nou, doorstroomde volgens mij zelfs naar de eerste plaats van uh, de hitpuree. Uh, Trini Lopez werd geboren als Trinidad Lopez de derde. En dat gebeurde in uh, Dallas, Texas op 15 mei 1937. Dus hij is 81 geworden. Tjonge Tjong, jongen, wat een leeftijd voor die man. Hè? Amerikaanse zanger uh, van Mexicaanse af afkomst. En hij had groot succes in 1963 met het lied If I Had A Hammer. Het bereikte de eerste plaats in de hitlijsten in 25 landen, waaronder de Nederlandse. Ik zei het dus goed. Tijd voor Teenagers Top 10. Ja, de top 40 bestond er nog niet. Dus de tijd voor Teenagers Top 10 was toen een beetje bepalend. En natuurlijk de hitparade van, van Radio Luxemburg hè, in de tijd. Ja, dat was ook wel een hele bepalende hoor. Het stond op zijn debuutalbum Trini Lopez Live at PJ's... dat eh, verscheen op Reprise Records en het platenlabel van Frank Sinatra. Ook La Bamba van dezelfde LP werd een hit... en latere succesnummers van Trini Lopez waren onder andere... This Land is Your Land, Kansas City en Adelita. En met minder succes werkte Lopez ook als acteur. En zijn eerste film was Married on, Marriage on the Rocks. Nou, dat moet je ook niet doen. Trouwen op de rotsen, dat kan nooit goed zijn. <coughs> Veronderstel dat ze naar beneden valt, hè? Dat zou <lacht> zijn. Goed, 3-in-1. Uh, Heb ik ook nog, een, nog op, de, op de valreep even voor me gaan weten te krijgen. Je weet niet hoe. Maar goed, we hebben toch een 3-in-1... Hoe dan ook, Niet is ons te gek. 3 in 1 En het is vandaag een hele rare hoor. Een hele rare 3 in 1 van de Masked Marauders. Luister en huiver. Want het is een heel apart verhaal. 1, 2. like, ball with dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, Er zullen vast mensen zijn die vragen wat er in ons is gevaren. Oh. <laughs> nou, het is een heel raar, eh, merkwaardig verhaal. Laat ik u dat even vertellen. Het is heel raar. De, het, het heet The Masked Marauders. En dat is een album dat is uitgegeven door Warner Bros. onder het label Reprise Den Delty. Eh, in eh, het najaar van 1969. En van de opnames werd dus beweerd dat het een vastgelegde supersessie zou zijn... van toonaangevende rock en roll muzikanten uit dat tijdperk. En onder hen zouden zich dus bevinden... Bob Dylan, Mick Jagger, John Lennon, John Lennon en Paul McCartney. Geen van hen werd op de hoes genoemd. Zogenaamd vanwege contractuele afspraken met hun platenmaatschappijen. Maar een recensie vooraf in Rolling Stone magazine op 18 oktober 1969 onthulde de sterrenline-up. Tegen die tijd dat het album in de platenzaak verkrijgbaar was, was het al bijna een legende. Nou, het was natuurlijk allemaal gewoon helemaal nep. Gewoon puur Puur nep. Nepnieuws. Nepnieuws. Nou, nepnieuws. Inderdaad, van, van Rolling Stone was het in de tijd duidelijk nep, nepnieuws. Nep Bij Rolling Stones groeide het aantal vragen over de beschikbaarheid van het album niet alleen maar van fans, maar ook van handelaren en na verluid ook van Alan Klein, de manager van de Beatles en de Rolling Stones, en Albert Grossman, de manager van Bob Dylan. De reacties leiden tot het tweede deel van de hoax. Het album zelf, Marcus en Langdon Winner... de acteur van uh, uh, Rolling Stone... recruteerde de... Uh, even kijken hoor... de clean, uh, Cleanliness and Goddiness uh, Skiffle Band. De naam, de Cleanliness Goddiness Skiffle Band. <laughs> <laughs> Een groep uit uh, Berkeley... Die het jaar ervoor een album had uitgebracht bij Vanguard Records en regelmatig in de Fillmore uh, Auditorium en Evelyn Ballroom speelde. En de groep nam aanvankelijk drie van de recensie-nummers in de recensie genoemde nummers op: uh, door Nashville Skyline geïnspireerde uh, Cowpie, dat hoorde u als laatste, Jagger met I Can Get No Nookie en uh, Dylan's Duke of Earl. Nou, het zijn natuurlijk allemaal nep eh, dingen, maar dat album moest dus gemaakt worden... omdat de leugen die in Rolling Stone stond in de tijd, in het blad dan... Eh, zoveel reacties opleverde dat men dacht gewoon dat het allemaal echt de waarheid was. En dat is dus absoluut gewoon niet zo. Het is dus een album, en dat hoorde u net, die drie stukken, die hoorde u net... Eh, can't Get No Nookie dat zou dan gezongen moeten zijn door Mick Jagger nou als je goed luistert dan lijkt het er niet op uh, tweede was uh, Duke of Earl, dat zou dan van Dylan moeten zijn nou dat leek het dus ook het heeft ernaast gelegen laat ik maar zeggen en uh, het laatste nummer Cow Pie, dat was dus uh, geïnteresseerd op Nashville Skyline dat, dat rare country album dat Dylan ineens uitbracht uh, maar dat hij uh, volgens mij een, een ongeluk had gehad en uh, toen kwam hij met dat album met allemaal van die, en die ging ineens ook heel anders zingen en zo. Die drie nummers hoorden nu dus. En nogmaals, het werd dus uitgebracht in 69... onder de naam The Masked. The Masked. De gemaskerde. De Masked Marauders. Dus zodoende. En dat is dus het verhaal achter deze band. Het is later nog wel eens voorgekomen. Je hebt later ook eens een keer een band gehad die heette Klaatu. K-L-A-A-T-U. Klaatu. En daar werd toen ook van beweerd dat het de Beatles waren. Dus ook dat was niet waar. Dus kun je nagaan hoeveel die jongens toch nog achter zich aan gekregen hebben. He? Ja, nou, nou, al die nieuwsgierigheid is wel goed voor verkoop, denk ik hoor. Nou, het album schijnt inderdaad dus ook nogal redelijk verkocht te zijn. Ja. Ja, omdat men dus het verhaal gewoon geloofde. En, ja. en die naam van die, die uh, Clearliness and Godliness Skiffle Group of Club... of hoe dat ook heet. <laughs> <laughs> die stond nergens op de hoes vermeld natuurlijk. Er stond helemaal niks op de hoes. Alleen Masked Marauders en de titels. Oh. Nou... Leuk hè, wat een verhaal. En, dus, en ik hoorde dat, uh, ik kwam dat een, een paar weken geleden kwam ik dat tegen. Zo, ik weet niet eens meer waar, volgens mij op YouTube of zo uh, Of iets dergelijks. Nee, ik las er iets over. En, en toen dacht ik van, wat een verhaal. Dus uh, zodoende, dat ik het u toch maar een keer heb laten horen. De masked marauders. Waarvan akte. zou ik maar zeggen. Hé hey Ben, we gaan naar het nieuws. We gaan naar het nieuws. Ja, laat maar doen. Echt nieuws, geen nepnieuws. Nep he? Jij hebt geen nepnieuws. He? Ik heb geen nepnieuws. He? Nee, okay. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Mep Swerus. De bestuurster van een snorscooter is maandagavond in Zandpoort Noord... gewond geraakt bij een ongeval... op de kruising van de Vlietweg met de Slaperdijkweg. Het meisje reed het kruispunt op... en kreeg geen voorrang van een automobilist... die vanuit Velzerbroek in de richting van de Vlietweg reed. Het slachtoffer kwam 10 meter verderop op de straat terecht. De bestuurster van de snorscooter is met onbekend letsel... naar het ziekenhuis gebracht. De scooter is door de politie thuis afgeleverd. Meer ongelukken. Een motorrijdster is zwaar gewond... bij een val op het circuit van Zandvoort maandagmiddag... Het slachtoffer kwam lelijk ten val en liep daarbij zware verwondingen op. De traumahelikopter kwam ter plaatse. Ambulancepersoneel verleende de eerste hulp. De traumahelikopter landde op het circuit. Uiteindelijk werd het slachtoffer per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En door het ongeval was het circuit tijdelijk afgesloten. Ook een ongeval vond plaats op de Zeeweg in Overveen. Maandagmiddag is daar de bestuurder van een busje gewond geraakt... en naar het ziekenhuis overgebracht... Verder raakte bij dat ongeluk niemand gewond. De chauffeur reed vanaf de kop Bloemendaal aan zee... richting Haarlem toen het misging. Hij raakte van de weg en sloeg met het voertuig over de kop... en kwam op de andere weghelft tot stilstand. De auto raakte zwaar beschadigd en is door een berger weggesleept. De zeeweg stond enige tijd vast door het ongeluk... omdat de rijstrook richting Zandvoort tijdelijk was afgesloten. Automobilisten die aankomende vrijdagavond de weg op willen gaan... kunnen drukke tafereelen verwachten die veroorzaakt zullen worden... door het begin van het Pinksterweekend. De ANWB verwacht de meeste auto's op de weg tussen 15 en 19 uur. Mensen in de richting van Texel vertrekken om daar het weekend door te brengen... kunnen de meeste drukte verwachten. Ook de wegen naar de kust zal uh, veel drukte voor het verkeer aanwezig zijn... Zondag en maandag worden rond de N200 en de 201 ook weer veel auto's verwacht, aangezien er dan op het circuit Zandvoort formule 1 demonstraties plaats zullen vinden met Max Verstappen. Het circuit verwacht komend weekend meer dan 100.000 bezoekers voor de familie racedagen. De grote publiekstrekker is wederom Max Verstappen die op beide dagen verschillende demonstraties gaat geven. Max Verstappen werd afgelopen weekend nog derde op het circuit van Barcelona. Hij zal per helikopter arriveren, maar vreemde eisen stelt Verstappen niet... want het is maar een hele gewone jongen, al dus Erik Weijers... van het circuit Park Zandvoort. Fans wordt geadviseerd gewoon met het openbaar vervoer of de fiets te komen. Mensen die met de auto komen, moeten rekening houden... dat ze wel in een file terecht kunnen komen... Behalve demonstraties van Verstappen zijn er nog veel meer mooie evenementen te zien op het circuit. Waaronder een caravanrace. En Daniel Ricciardo, zijn teammaat komt ook hè? Komt hij ook? Ja, die komt ook. Het hele, het hele Red Bull team, team nou, komt. Ja. Dat is ontzettend leuk nieuws. Ja, dat is dus, leuk nieuws. Dus uh, Dat wordt zou... feest op het circuit. Ik raad u zelfs het openbaar vervoer af. Ik zou gewoon de fiets nemen. Of de, of, de, of de brommer of de, of de scooter. Want, want het openbaar vervoer dat zal waarschijnlijk ook een gekke worden. Nou. Denk de... ik hoor. Denk ik wel. Ik denk dat de treinen naar Zandvoort afgeladen zullen zitten. Reken maar, reken maar. En de bussen ook. En de bussen ook, want het wordt geloof ik ook aardig weer. Maar dat gaan we u zo vertellen in het weer. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt.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 Het overdag rond 14 graden. Het blijft er wel droog bij, al laat de zon zich niet veel zien. Aanstaande zondag en maandag, dus het Pinksterweekend, lijkt het erop dat het behoorlijk zonnig wordt bij misschien wel 20 graden. Tot zover nieuws en weer van half 1. Liedje van de Zuidkik, dat heeft even geen zin vandaag, geloof ik. Ik hoor een heleboel brom. Nee, ik hoor alleen maar brommetje. Nou, gaan we eerst even doen. We kijken zo even wat het is. En checken het even. Uh, dus eerst even wat anders. Ja, het is niet anders. Uh, Doe we zo, Beb. Artiest in het licht. Brian Eno. Er is een sensation. In dit geval met Roxy Music.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 Helemaal fantastisch vandaag. Koptelefoon zit helemaal raar. Nou ja, we blijven rommelen. Neem u wel we, nog een uh, lekker boterhammetje en das, een kopje koffie. Dat is een wet van Murphy, hè, is dat? Ja. Eén ding fout gaat, gaat alles fout. Nou, oké. Okay. Um, goed, we hebben het weer opgelost. Het is allemaal weer voor elkaar. Maar eerst eventjes de artiest in het licht. Dat was Brian Eno. En uh, die is natuurlijk vooral uh, in het begin uh, bekend... Hij is trouwens geboren, laat ik dat eerst even vertellen. Hij is geboren als Brian Peter George St. John le Baptiste de La Salle-Henot. Nou, dat klinkt wel heel... Van uh, een heel he? knappe stand. Ja, hè. klinkt wel, hè. Brian Peter George Saint John le Baptiste de La Salle-Henot. Eno. Hij had ook altijd al iets adelijks, vond ik. En hij is geboren in Woodbridge. Dat ligt in uh, Suffolk. Suffolk. In uh, de Britse... Uh, in, nou, in Engeland dus. Yeah. En hij is geboren op 15 mei 1948. Dus hij is vandaag 70 geworden. Dat is makkelijk rekenen. Ja, ja, ja. Hij uh, is een Britse muziekproducent en elektronisch muzikant. Ja, Daarom kon ik ook niks solo van hem vinden. Althans, dat was allemaal van die zweverige uh, slaapmuziek. Uh, en zo. Uh, dus uh, zodoende dat ik denk van nou dan maar even iets van, uh, van Roxy Music. Want uh, dat is hier, daar is hij natuurlijk wel uh, bekend mee geworden. Het is dus een van de hits, eerste hits van Roxy Music met Brian Ferry natuurlijk. En zijn eerste stappen zette Ino bij de glamour band Roxy Music. Dat zei ik al 1972, 1973. Waarna hij aan een solo carrière begon in 1973. En de eerste LP's bevatten nog vocale liedjes. Maar gaandeweg legde Inno zich meer en meer toe op minimale muziek. En de koers mondde uiteindelijk ook uit in de eerste ambient muziek ontstaan op een ziekbed. Een vriend zette een LP op terwijl ook de geluiden van de straat er doorheen klonken. En veel hedendaagse ambient producers zien hem als de grondlegger van het genre. Nou, dat was Brian Ino. We gaan nu uh, even, even kijken naar de tijd. Ja, we kunnen net nog het liedje van de Sidekick doen. Want nu doet hij het wel. Nou, En ervan, een of andere knurf had gewoon het geluid uitgezet van deze computer. Nou ja, boegelijk, wie en doet dat nou? We ook zo laat binnen. Als kijk je alles nog even na. Ja, precies. Maar uh, nou, wat gaan we er, we er niet aan? Hier wat gaan we komt, draaien? Komt zij. Wie? Zij, was, uh, zij was dit weekend in uh, Nederland. Zij is er trouwens. In Ziggo FC opgetreden. Uh, ja. Hier is Beth Hart. Oh. God bless this. God bless that. sky crashed and i can't do this alone i'm scared to change to stay the same when i'm calling out your name take it easy. Okay. is er toch een heerlijk mens. En uh, wat, wat maakt ze toch een, een heerlijke muziek. Prachtige eigen liedjes ook. En ook uh, mooie covers die ze onder andere met uh, Joe Bonamassa samen maakt. Zoals bijvoorbeeld het Rather Go Blind, ik noem maar wat. Ja, ja, ja. Uh, prachtige, prachtige uh, nummers. Afgelopen week was ze in uh, het Ziggo uitverkocht huis. Uh, een, uh, prachtig concert, heb ik begrepen. En... Uh, in oktober komt ze terug in Vredeburg, in Utrecht. Tivoli, Vredeburg, moet je dan zeggen. Daar komt ze terug in oktober, als ik het goed heb. Dus, uh, en jij bent er ook fan van, heb ik begrepen. Ik ben een uh, groot fan van, ja. ja een bijzondere, bijzondere artiest. Leuk mens. Ja. Altijd lekkere muzikanten om haar heen. Ja. Ze had een, een heel leuk filmpje, dat stond op Facebook, dat zag ik toevallig. Dat <tieft> was een uur voor het concert opgenomen in de kleedkamer. Dat was zo'n leuk filmpje, dat... Uh, nou ja, misschien als ik het nog kan vinden Dan uh, laat ik het u wel even zien Maar goed, wat yeah, yeah. gaan we nu doen We gaan nog even gauw uh, de bioscoopakken doen Want anders dan, uh, wordt het allemaal drama Nou ja. Sorry hoor Ik zei het al, als het een keer fout gaat, gaat alles fout Bioscoopagenda. Ah, ah, ah. Vanmiddag is er uh, in ons Bioscooptheater Circus Zandvoort... Cinema Nostalgie. Dat is een gezamenlijk initiatief van het Stichting Kunst Circus Zandvoort... en de Seniorenvereniging. En dat is dus vanmiddag. En als u haast maakt, kunt u dan nog zien om half twee vanmiddag De Post. De Post is een meeslepend verhaal over de onwaarschijnlijke samenwerking tussen de eerste vrouwelijke uitgever van een grote Amerikaanse krant. Katharina Graham, die wordt gespeeld door Meryl Streep. En hoofdredacteur Ben Bradley, die wordt gespeeld door Tom Hanks. Hij is hoofdredacteur van de Washington Post. De Post, geregisseerd door Steven Spielberg, is een waargebeurd drama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 aanvang om 1 uur... Uh, 7 euro, inclusief de belbus... indien u die nodig heeft. Maar onthoudt u het ook voor de volgende maand. Morgenmiddag in de middagvoorstelling... om half 2 nog... Pieter Konijn... de verfilming van Beatrix Potter's tijdloze verhaal... over het eigenwijze en ondeugende... Konijn Pieter. Hij krijgt nu de hoofdrol in een stoere... live-action animatiefilm... voor de hele familie. En om half 4... Wendy en Dixie. De twaalfjarige Wendy staat absoluut niet te trappelen wanneer haar ouders besluiten de hele zomer door te brengen op een vervallen paardenboerderij van haar oma. Zij reed vroeger ook erg goed paard, maar na een ongeluk gaat dat niet meer. Maar eenmaal bij oma aangetroffen blijft haar aandacht hangen bij een gewond paard die de plaatselijke slager probeert te vangen. Wendy helpt dat paard Dixie te ontsnappen en er ontstaat een bijzondere vriendschap tussen die twee maar hoe lang zal het beestjes kunnen verbergen en zal oma's paardenboerderij wel kunnen blijven bestaan? Dit ziet u in de morgenmiddagvoorstelling Wendy en Dixie om half vier. Morgenavond, uh, nee vanavond is dat. Dinsdag 15 mei, maandag 21 en dinsdag 22 de Wilde Stad. Bergtekenketens ketens van glas en beston, industriële savannas en kilometers rioolbuizen. Voor een groot aantal wilde dieren, bomen en planten... zijn onze straten, tunnels, waterwegen en gebouwen van baksteen... net zo geschikt en aantrekkelijk als een oerbos of een nieuwe wildernis. De stad verdrinkt of vervangt niet de natuur, het is de natuur. Van de makers van natuurfilms De Nieuwe Wildernis... die het Gouden Kalf kreeg in 2013... en Holland Natuur in de Delta, die de Gouden Film Trofee won in 2015... is er nu dus De Wilde Stad. Dat is een bioscoopfilm die gespannende, gescripte scènes verbindt... met verrassende documentaire beelden van de stedelijke natuur. Dat is dan vanavond, maandagavond volgende week... en dinsdagavond volgende week om acht uur. Morgenavond in de Simon van Kolm Club is er Sweet Country. De Simon van Kolm Club neemt weer aanvang om half acht. Sweet Country is gebaseerd op een echte rechtszaak in de jaren twintig waar een aboriginal Willa Bertha Jack werd gearresteerd en berecht voor de moord op een witte man. Regisseur Warwick Thornton, die eerder het Cannes Samson en Delilah in 2009 maakte, verwerkte deze geschiedenis in een spannende en prachtig gefilmd verhaal in de stijl van een western, waarin het majestueuze Australische landschap een grote rol speelt. De hoofdrollen worden gespeeld door Hamilton Morris... Brian Brown, Cocktail en Sam Neill... die we kennen uit Jurassic Park en The Piano. Sweet Country viel in de prijs op grote festivals... van Venetië en Toronto. waar ook de internationale filmers... unaniem zeer positief was. In de Hollywood Reporter werd de film omschreven als... A Dream of Impossible Breath and Emotional Depth. En Variety noemde Sweet Country... Uh, majestic Outback Western. Dat is dus morgenavond... bij de bekende Simon van Kolom Club... aanvang half acht. Tot zover de filmagenda. Artiest in het licht. Michael Field... Michael Oldfield, volgens mij samen met Sally Oldfield. Ben ik afwezig nog even. In zijn jeugd maakte Oldfield muziek met zijn zus zangeres Sally, die ook in zijn later werk nog wel eens te horen zou zijn. En met, hij, met haar vormde hij in uh, het folkduo de Sally Yangi. En in 1969 bracht het trio de LP Children of the Sun uit. Mike was toen 16 jaar en daarna speelde hij nog met broer Terry een korte periode in een blues trio genaamd Barefoot. Eh, beroemd werd hij natuurlijk vooral door zijn, albums Tubular, door zijn eerste album echte zelfalbum Tubular Bells. En uh, Michael Twit werd geboren in Reading op Engeland. En in Engeland op 15 mei 1953. Dus hij heeft zijn aanweerbeliefdheid bewaard. Nou, dat is bereikt. Dat is leuk voor hem. We gaan er gauw uit naar het uh, NOS Journaal van 1 uur. En we zien u terug aan de andere kant van het nieuws. Tot zo!